Jelle Visser met het NOS-journaal. Het hoofdbestuur van de onderwijsbond AOB is in Utrecht bijeen... voor een extra vergadering over de commotie die bij de achterban is ontstaan... over het afblazen van de staking woensdag. Veel leraren willen dat die staking gewoon doorgaat... ondanks de toezegging van het kabinet om 460 miljoen euro beschikbaar te stellen. Die toezegging was voor de grote onderwijsbonden aanleiding... om de staking af te gelasten, maar dat besluit stuit op weerstand en onbegrip...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 Bij een flat in Zandvoort heeft een man gisteravond op twee mensen geschoten. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er verband is met een eerdere schietpartij in dezelfde straat. De dader en de personen die hij beschoot zijn er na het schietincident vandoor gegaan. De politie zocht met honden de omgeving af, maar niets gevonden. In dezelfde straat was bijna twee weken geleden s'nachts ook al een schietpartij. Toen raakten meerdere auto's van buurtbewoners beschadigd. Voetballer Mohamed Ihataren kiest voor het Nederlands elftal. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. De 17-jarige PSV'er uit Utrecht had ook voor Marokko kunnen kiezen. Bondscoach Ronald Koeman is blij met de beslissing van Ihataren... en noemt hem een jonge speler die een geweldige ontwikkeling doormaakt. Dit soort talenten wil je behouden voor het Nederlandse voetbal... en gelukkig heeft hij de keuze voor oranje gemaakt, al dus Koeman. Ihataren speelde eerder voor verschillende jeugdteams van het Nederlands elftal.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 I'm gonna start you, and body Zo ze vliegt, oh, ze vliegt, de deelt met vrede is weer haar vlaaien rokken op, maar plotseling roept ze geel, ze zit je niet meer noemen. Na een zand. November 2011. Welkom bij het programma ZFM oud Zondvoort. Vandaag hebben wij in het programma een interview. En het gaat over het Sint-Nicolaas-toneel. Uh, de interviewer vandaag is Anke Joustra. En de gast vandaag is Ed Fransen. Welkom, uh, Ed. Goedemorgen. 60 jaar heb ik. Uh, goedemiddag. Ik zeg ja, het altijd maakt, fout. Ik uit. ben hardleers. Maakt niet uit. Ik heb begrepen, uh, terugzoekend uh, in oude kranten.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 En hoe oud was ze 21 dat ze daar op dat toneel stond. En uh, daar had je... Uh, uh, Minken van de Meulen. Mienke van de Meulen. Die, was, die, die vertel... was iets later. Ja, die vertelde dat ze in uh, 3 of 54... Ja, uh, ja, dat, dat kan best kloppen. Eén uh, uh, jaar onder meneer Dees nog. Ja, en, en daarna onder meneer Van der Waals. En een juffrouw, uh, Ellie Sietzema Die hebben we ooit nog eens een keer als kabouter over het toneel zien rollen. Uh, zien hollen. En die liep dan constant op de knieën.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 En dus heb je veel minder smink nodig om dat te bereiken wat je, wat je moet. Wij gaan even naar de muziek luisteren ja, lekker. en dan gaan we zo weer verder. Ik kom op Discord, waar ik me meestal vang. Ik, bol. ik wil een computer en een huiswerkautomaat. Hoewel ik kleine winsten heb, wordt mijn vader altijd vaag. En hij wordt groot. en hij wordt mooier, hij valt bijna uit elkaar. Ik ben Sinterklaas niet. Er staat geen geldboom in mijn tank. Ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin als een straks je dan groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug. Ben Sinterklaas niet. Sinterklaas.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 En in de krocht terecht kwamen, ja, toen hadden we toch ander licht. En dan kun je volstaan met uh, minder zwaar op te maken. Want anders wordt het grimasse uh, in plaats van sminken. Ja, precies. <tie> Ik wil even naar de regisseurs. <tie> uh, wie is er als regisseur begonnen met het Sinterklaas-toneel? Uh, dat, uh, volgens de papieren is dat meneer Dees, die dat een paar jaar heeft gedaan. <tie> Dat was volgens mij hoofd van de school... Uh, van de, wat later de Plesman werd. De ka en, de Karel Dormanschool. <coughs> inderdaad, Karel Dormanschool. En later was het meneer van der Waals. Dat was de directeur volgens mij van de MULO. Wat in, in het oude gemeenschapshuis had toen nog. Ja, precies. En daarna is Jos Dreuze gekomen. Jos Dreuze was in die tijd de regisseur... van de toneelvereniging Wim Zandenvoerden... Eh, en uh, als je dan ook kijkt naar de mensen die dus bij Zanden voerden, ook allemaal achter de schermen werkte, die werden toen ook zoals Frans Penaat en uh, de Grimeurs, dan, uh, de voorgangers van Frederiks, dat werd allemaal toen stroomde dat in in het Sinterklaas toneel.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 En dan inderdaad de regisseur, de souffleuze, de, ja, ja. de belichting, meneer, de decorbouwer. We gaan weer even naar een muziekje luisteren, Ed. Uit. Het gaat zo snel. Ja. Dan gaan we gaan weer <laughs> verder. Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed gelijk van paard Ik maak een soort van kapje over een zak van Zwarte Piet Maar zit heeft het dan blijkbaar druk, van antwoord krijg ik niet Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben Dan rijd ik even bij ze langs, omdat dat ze heel goed Helaas, helaas is het nooit thuis, als soms Zwarte Piet Die trouwens in zijn vrije tijd opvallen, bleef je Sinterklaas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 Tot z'n avond laat, voor dat hele... Maar ik heb dat toch gedaan, want voor, voor Jos deed je dat gewoon. En, dat, uh, en uh, ja, vanaf dat moment ben ik erin gerold. Dat was tegelijkertijd het jaar dat dus meester Loogman ziek werd. En dat was dus ook weer, heb ik aan Jos Dreuzen te danken... dat ze in de krocht zeiden van ja jongens, G is ziek. En dan moeten Sinterklaas naar de scholen volgende week... waarop Jos Dreuzen zei, oh dat doet Ed wel. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> En toen was ik 29 jaar en toen werd ik tot Sinterklaas gebombardeerd dat, uh, dat Tot de het... hulp Sinterklaas. Ja, de hulp, de hulp, de hulp. ja dus Pas op, pas op de... ik weet niet ze wie er allemaal luistert. natuurlijk voor het Sinterklaas. Ja. Heel, uh, ja. En voor het hadden ze, uh, had Sinterklaas een ja. hulp nodig. Ja. Want, ja, die arme man. Die ja. kan dat ook niet allemaal in zijn eentje af. Nee. Dus zo rolde je erin. Ja, en en dat... ook op de scholen. En ook op de scholen natuurlijk. Hè. Ik heb uh, 33 jaar lang als hulp uh, heb ik alle scholen bezocht. Zo.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 En toen vanaf dat moment ben ik gebombardeerd uh, tot regisseur. En dat heb ik tot, 19, tot 2000 volgehouden. Daar gaan we straks verder over nou, praten. Okay. Ed. Want we gaan eerst weer even naar een muziekje luisteren. Hey, er, er wordt geklapt! Hé, hé Jochem, er wordt geklapt. Hé? Het is een. Er? er wordt geklapt! Sorry hoor, zet de muziek even wat zacht op. Wat is er gebeurd? Nee, je hoort geklopt op de deur, man. Wat? Ah, laat maar zitten. Hé jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Ho, oh, wie komt dat kinderen? Ho, oh, wie komt dat kinderen? Ho, oh, wie komt dat zachtjes tegenaan?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 Hij zat, er... ja, hij zat er ook. En dan moet hij dus zogenaamd uh, water over zich heen <lacht> krijgen. Nou, dat werd natuurlijk iedere voorstelling uh, en, genept. Uh, maar de laatste voorstelling krijgt hij me toch een bak water, water over. Ja, ja ik weet het. <lacht>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 Zo no.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 die vrijdagavond wordt ook altijd gebruikt voor een collecte. Ja. Er is iemand die dan die avond opent en sluit. Ik weet nog een keer dat Sinterklaas en de kerstman tegelijk uh, ja, ja, ja. opkwamen. Ja, hè? Ja, ja, ja. Pieter als... Uh, Jij ik was de kerstman. En G was Gea dat was Sinterklaas. Ja, ja precies. Ja, Om maar dat uh, ja, ja, ja, ja. geld te voereneren. ik wou voordat we aan het laatste blokje gaan beginnen straks. Naar het, het volgende muziekje. Waar, uh, waarin we over deze uitvoering van deze week. Hè, want dat is dan de laatste. Uh, en ook even voor de luisteraars. Mocht u luisteren en u heeft opmerkingen, aanvullingen...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 En dat is dan ook al uit mijn jeugd, hè? Dat, uh, zij was al de grande dame bij Zandervoerde. Maar ze was ook zeker ook uh, de grande dame erbij. Uh, en uh, mevrouw Huijer, die ik eh. Uh, Huijer. Uh, G. Huijer, die ik zelf ook nog een keertje. Laat ik nou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 en toen zaten jullie allemaal van die gertenbag achter in de zaal. Hij zegt, en toen heeft Wim dat gevecht expres een minuut of zes, zeven X laten duren. Hij heeft me alle, alle hoeken van de, van, van de zaal laten zien. Dus het was wel erg leuk. Wat ik ook tegenkwam was uh, Jannie de Haan. Eh, nou, Ardi hadden we <tie> gehad. Nou, dat heel vaak waren... Uh, Ardi en Maarten... en met handen Jong het boevenstel. En dan hadden we ook nog... Er uh, was ook een, uh, een geweldige boef natuurlijk. Altijd ja. Bert de Vries. Toen ik begon had je de drie, het driemanschap van... Uh, Gerard van der Laag. Uh, Han de Jong. Nee. Uh, Roel Kroesen. Maarten. Net de gimmer van de oranje Nassau school. Ruud Weidema. Ruud, Ma, Ruud Weidema en dan de, de kleine van de, van, de, van de Duinroos. Die een paar jaar geleden... Van ja, ja. ja, Van Oord. Ja, van Oord. Dat, ja. Die waren toen het boefentrio. Ja. Dat was altijd het, het, het trio wat bij elkaar de, de drie boeven speelden... in de tijd dat ik erin kwam.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 Fuck Die komt uit Spanje, hij brengt appels van de...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 opgeruimd, laat ik het maar heel tactisch zeggen... een tien jaar geleden, elf jaar geleden. En nu hebben we dus de leerlingen van de Gerttenbach... hebben als project op zich genomen om nieuwe decors in te schilderen... onder leiding van meneer Frank Christiaans... dat is de tekenleraar van de Gerttenbach. En we zijn, ik ben er zelf van de week ook twee dagen bij aanwezig geweest... en ik ben heel erg trots op deze leerlingen...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 Dus ik heb zo'n doos met zijn 30 bruiken. Dus die heeft drie jaar allemaal... Uh, weer gewassen die ze nodig had. En dit heeft ze allemaal al voorgekapt. En dat, uh, dan krijg je een optimale aankleding. En ik uh, zie dus dat uh, Sylvia Holstein... Ja. In de souffleuse is. Ja. Dat is natuurlijk al een vaste steun... en toeverlaat ja, dat in is, jaren. Dat is gebeurd ergens uh, achter... in de jaren negentig. Toen stopte Ingrid ermee. Ingrid Siguris. En... Uh, toen heb ik gezegd, nou jongens, uh, dan moeten jullie uh, Sylvia vragen. Want Sylvia doet het ook bij Hildering. En dan, uh, dan heb je er iemand uh, waar, waar je op kan bouwen. En waarvan ik weet dat ze er, uh, met alle respect gezegd, de tijd vormt. Ed, we zijn aan het eind van uh, dit uh, gesprek gekomen. Ik dank je heel hartelijk uh, voor alle...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 Techniek en de muziekkeuze Het was weer hartstikke goed We eh, danken Ed Fransen We danken Anki voor het interview Dit was eh, ZFM oud Zandvoort Volgende week kunt u luisteren Wederom naar Anki Want dan gaan we praten over de rennersbrigade van Zandvoort De Zandvoortse rennersbrigade Want die bestaat volgend jaar 90 jaar Zij gaat Tom de Rode interviewen Over de geschiedenis Van de Zandvoortse rennersbrigade Wij wensen u